Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. GroenLinks en de PvdA gaan verder samenwerken. Die twee partijen doen volgend jaar samen mee aan de Eerste Kamerverkiezingen. De leden van de Partij van de Arbeid hadden daar vanochtend al mee ingestemd... en die van GroenLinks deden dat daarna ook, zegt verslaggever Xander van der Wulp. 80% daarvan hebben gezegd... wij moeten na de verkiezingen volgend jaar over de Eerste Kamer... een gezamenlijke fractie gaan vormen. Dus beide partijen zijn akkoord. Betekent dat dat ook gaat gebeuren volgend jaar... En in Amsterdam is op dit moment het Stufi-protest aan de gang. Studenten maken zich zorgen, vanaf volgend jaar krijgen ze weer een basisbeurs. Maar die is volgens deze studentenbond veel te laag. Wij krijgen inderdaad verhalen binnen van studenten die heel veel moeten werken naast hun studie om rond te kunnen komen. Studenten die zelfs thuis blijven wonen, eh, bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk of een bestuursjaar naast hun studie meer kunnen doen. En ook vinden ze dat er meer compensatie moet komen voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Goed nieuws voor de verdedigers van het Nederlands helftal. Vanavond is de Nations League-wedstrijd tegen Polen zonder spits Robert Lewandowski. De topscorer van Europa is er niet bij omdat hij rust nodig heeft. De Polen spelen drie wedstrijden in zeven dagen. Volgens Lewandowski is dat te veel van het goede. En een makkelijk klusje voor aanklagers in Texas. In die Amerikaanse staat is een rapper opgepakt omdat hij een geldautomaat zou hebben leeggeroofd. En het bewijs in de zaak is best wel sterk... In zijn laatste nummer rapt hij over het leegroven van een geldautomaat. Deze sheriff kon zijn oren niet geloven. Als je het gaat rappen. en je gaat then en around is. en je and you ...dat is that's jou. Je moet niet do krap doen. En je moet zeker niet de law and en het it. Het is These Deze mensen zijn de politie onderzoekt nog of die rapper en zijn drie handlangers... eerder ook al geld hebben gestolen bij geldautomaten en banken. Het weer nog. In het zuiden van Limburg zijn er wat wolken... en daar is ook kans op een buitje. Verder is het overal droog en ook flink zonnig. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB.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 Goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. We zijn er weer drie uur lang live met uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, je zei het al uh, vanavond, uh, in ieder geval twee grote evenementen dit weekend. Uh, in ieder geval het fietsevenement Vredestein Cycling Zandvoort in en rondom het circuit. Vandaag en morgen groot sportief uh, uh, uh, uh, evenement...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 ...had een, een, een, een kort interview, wat wij u niet willen onthouden... ...met Joost Groenewegen van uh, Team Service Zandvoort... ...wat dat allemaal behelst voor de kids in Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk uh, uh, nog meer Zandvoorts nieuws in het, uh, in het kort... ...en voor net lang uh, de komende twee uur. Uiteraard hebben we dan vanaf... Uh, uh, oh ja, tien over drie gaan we aandacht schenken aan de... De afgelopen week ons ontvallend collega Willem van Densen... Heel triest. Hij uh, gaf uh, voor ons altijd nog live verslagen vanaf het uh, circuit. Ja, niet elk evenement, maar toch met grote regelmaat. Zo zou hij uh, volgende week uh, op 18 juni weer de GT World Series uh, voor ons verslaan voor de, voor de radio...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 Een graadje of 18. Vanavond Tropicana Festival betekent ook heel veel zonnige muziek op de radio. Waaronder deze van de Eros Ramazzotti, Terra Promessa. We zijn jongens van vandaag. We denken altijd naar Amerika. We kijken langer, troep langer. We gaan naar onze passioen. We vinden nieuwe mensen. We proberen nieuwe emoties. We danne de night neran night Semo ragazzi di oggi Anime nella città Entro cinema vuoti Seduti in qualche bar E camminiamo da soli E notte più scura Anche se il domani een paura, finché porto...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 aan gaan kapot, goed. Maar ja, het is een derde vrije training. Straks om vier uur de kwalificatie. Ook die gaan we volgen.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 Op een veel, ho uh, veel hogere stikstofdepositie in het Duingeboet gebied dan waar de provincie rekening mee had gehouden. Met andere woorden erop, wordt vervolgd. Heel goed. En uh, stikstof uh, blijft een uh, probleem. We mogen geen koeien meer hebben, geen, uh, geen auto's. Eigenlijk uh, ja, heel weinig uh, nog. Uh, dus uh, straks uh, niet meer eten, niet meer verplaatsen. en uh, <lacht> lekker in je huisje blijven. dat is misschien het beste remedie tegen het stikstofprobleem. in this field. de wets, windsurfen, want tegenwoordig zijn we allemaal aan het uh, windpoilen. En dan zweef je over het uh, water heen in plaats van uh, dat je plankje zeg maar, op het uh, water uh, zit. En dat uh, wordt uh, heel veel uitgevoerd en het gaat ook uh, Olympische sport worden. de windsurfing in ieder geval. Een lekkere plaat uit uh, 1978. En hier is het toontje lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen.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 Het was uh, Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedankt. Precies half drie op uh, de zaterdagmiddag bij CFM en dat betekent tijd voor het uh, weerbericht. Hoe gaat dat eruit zien, Albert-Jan? Nou, van, van, uh, vanmorgen begon het met een mix van wolken en zonneschijn. Gaandeweg de dag breekt steeds vaker en langer de zon door en uiteindelijk is het ronduit zonnig.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 friends.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 fight it. i had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that from Ik willen zeggen, wie kent haar niet, hè? Adel. Joost heeft al zoveel uh, hits uh, gescoord. Des kwam van uh, de LP21. Uh, Inderdaad, uh, te maken met haar leeftijd. Uh, uiteraard, Dus Someone Like You. Nou, de zon schijnt lekker in Zandvoort. En dat betekent ook dat we zin hebben in zonnige muziek. Lejos, tan lejos de ti Tus plumas bajo la luna Preguntan, preguntan por mi. Ya ahora que no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duele tanto así Y ya no te I'm yeah.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 De, de zonnige klanken van uh, Alvaro Soleil, yo, de Solo para ti. Zo is het maar net. Ja, het wordt heel vrolijk voor ons van het plaatje. Misschien word je iets minder vrolijk van het uh, parkeerbeleid. Uh, je voelt er wel aankomen, hè Albert-Jan? Ja. Het nieuwe parkeerbeleid wat uh, 1 juli aanstaande ingaat. En wij kunnen als uh, bewoners een uh, eerste bewonerspas uh, uh, aanvragen. Maar uh, daar uh, is en was uh, heel wat uh, gedoe mee. Jij hebt daar nieuws over? Nou ja, klopt, ik had het al eerder even. Maar dit is even een reminder voor, uh, voor wellicht een aantal inwoners van Zandvoort. voor wie dit bericht uh, hebben gemist.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 Nu komt u wellicht misschien wel in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning. Krijgt u nog steeds de melding over eigen parkeergelijkheid? En bent u het er niet mee eens? Vraagteken, dan kunt u een e-mail sturen naar info.zandvoortapenstaatjeparkeerservice.nl. Info.zandvoortapenstaatjeparkeerservice.nl. Met als onderwerp controle poet. En jij wist waar poet voor was?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 Keer, ik, weer neer. ik kan niet meer toch over mijn mij. orismov wel liefst op jou veel te vrij. Waar moet uit? ik met een meisje zoals jij? Dat over mijn ogen smoor verliefd well, op jou Oh, voel me rot, ik ga kapot Ik lijk wel zo tot over mijn ogen smoor verliefd well, op jou Veel te vrij Wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij Je hebt niemand nodig tot over zijn ogen smoor verliefd well, Sobia Ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik wacht, ik ik ik wacht, ik ik ik ik wacht, ik ik ik wacht, ik ik ik wacht, ik ik ik ik wacht, ik wacht, ik ik ik ik wacht, ik wacht, ik ik ik ik wacht, ik wacht, ik ik ik wacht, ik wacht, ik ik ik More, verliefd als uh, ene laatste plaat in het uh, eerste deel Zandvoort op zaterdag. Welkom bij de lokale omroep ZFM uh, vanuit inderdaad de badplaats Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag met radio en tv. En zo meteen na het, uh, na het nieuws weer zijn we er nog twee uur lang met uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Hier is James als laatste voor drie uur.